Vorige week hadden we het over... Wat was de titel van vorige week? Wie weet dat nog? Trap er niet in. Juist. En toen hadden we het over de geestelijke strijden die wij voeren. En vandaag gaan we naar onze laatste preek binnen deze serie. En vorige week hadden we het over de, de geesten... en we hadden over onze geest en allerlei dingen... Nu gaan we een hele andere kant op. Het is de eerste keer... Dus als je hier voor het eerst bent... Dit is niet iets wat we altijd doen. Het is de eerste keer dat we over een onderwerp gaan praten... Dat heel veel mensen niet leuk vinden om over te praten. En we gaan het hebben over... Wat denken jullie? Hij deed zo. Onze broeder Michael deed zo. Yes, we gaan het vandaag hebben over geld. En hoe wij als christenen omhoren. Te gaan met geld. Dus ik hoop dat jullie allemaal er volgende week ook zullen zijn, dat het niet helemaal leeg zal zijn volgende week. Maar het is de eerste keer in onze twee jaar dat we hier zijn, anderhalf jaar dat we hier zijn, dat we het gaan hebben over geld. Dus uh, ik heb de hele week zitten bidden en God zit te vragen om wijsheid. En ik geloof dat hij met ons wil spreken. Het is iets dat heel belangrijk is om over te praten, want onze hele leven draait om geld. Jezus had het veel over geld. En het is heel belangrijk dat wij de juiste gereedschap hebben om hiermee om te gaan. Dus we gaan, ik wil je vragen om op te staan als je dit fysiek kunt. En we gaan lezen in 2 Corintiërs 8. 2 Corintiërs 8. 8. En dan gaan we lezen vanaf vers 1. 2 Corintiërs 8. En dan gaan we lezen vanaf vers 1 zegt ons als volgt, Paulus is aan het schrijven aan een kerk in Corinthiërs en hij zegt, Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is. De gemeente van Macedonië zijn, um, wat wij weten is in Filippi, Thessalonica en Barea, daar hebben we de brieven van Filippenzen en de brieven van Thessalonicenzen van. Hij zegt namelijk dat te midden van veel beproeving door verdrukking... de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewone diepe armoede... in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Dit is een hele aparte vers. Dit is een hele paradoxale vers. Want hij zegt aan één kant... te midden van veel beproeving door verdrukking... de overvloed van hun blijdschap... en hun buitengewone diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben door de rijkdom van hun vrijgevigheid. Dus het gaat om een, een kerk dat arm is, maar dat toch blij is. En we leven in een wereld waar dat niet altijd hetzelfde is. Wij zeggen, geld maakt gelukkig. We zeggen het niet, we zeggen het anders. We zeggen, geld maakt niet gelukkig. Maar niemand gelooft dat echt. We zeggen, geld maakt, niet, we zeggen, geld maakt gelukkig. De wereld, de maatschappij waarin we leven, heeft een gedachte van... Geld maakt gelukkig en daarom heeft iedereen een, een, een mark van ik wil 1 miljoen bereiken. En dan bereiken ze 1 miljoen en dan zeggen ze ik wil meer en meer en meer. En ze raken nooit verzadigd, want de liefde voor geld, zegt de Bijbel, is het begin van alle kwaadheid. Niet geld, maar de liefde voor geld. Heel belangrijk. De Bijbel zegt niet geld is het begin van alle kwaadheid, nee, nee. De liefde. Waarom de liefde? Want wat je lief hebt, daar wil je meer van hebben. De liefde voor geld is het begin van alle kwaadheid. Dus deze mensen zijn in armoede, maar ze zijn in overvloedige mate vrijgevig. Vers 3, want zo getuig ik. Zij gaven naar vermogen, ja, boven vermogen en uit eigen beweging. En zij smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genade gaven... oftewel het geld dat ze hadden verzameld... en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. En zij deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden... maar zij gaven zich eerst aan de Heer en daarna aan ons door de wil van God. Zo hebben wij dan Titus aangespoord dat hij... Zoals hij eerder begonnen was, nu ook de inzameling van deze genadegave bij u zou voltooien. Zo dan. Dit, dit, dit is de vers waar ik op vandaag wil rusten. Vandaag. Zodan, zoals u in alles overvloedig bent. in geloof en in woord en in kennis. en met alle inzet en in uw liefde tot ons. wees zo ook in deze genadegave overvloedig. Ik zeg dit niet als bevel, maar om. Door de inzet van anderen ook de oprechtheid van uw liefde te beproeven. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij omwille van u arm is geworden. Terwijl hij rijk was. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Vader God, dank u wel. Vader, spreek tot de hart vandaag, Heer. En dat uw wil zal geschieden vandaag, Heer. Tussen ons in ons Vader. In de naam van Jezus. Geef... Twee mensen een high five. En zegt ze, je moet een volledige check-up doen. Een volledige check-up. Een volledige check-up. Een volledige check-up. Een volledige check-up. Jullie mogen plaatsnemen. En het... Ik weet nog... Vorig jaar... Althans, in het begin van onze van de kerk, toen wij begonnen, ik en mevrouw Richard en Lucilinia en een heleboel mensen die ook aan het helpen waren. Er waren dagen dat er niemand kwam opdagen, bijna niemand kon opdagen. Ze zijn er ook getuigen van. Er waren dagen dat er alleen wij als leiders er waren en dat er bijna niemand kwam opdagen. En soms was het een paar weken achter elkaar, ik weet niet of Faber dat herinnert, Loes de Albe weet het wel. En het was een beetje ontmoedigend. Het was een beetje apart van: oké, okay, um, gaat dit wel? Hoe moeten we dit aanpakken? En er zijn, we zijn met alleen de leiders zijn er en dan nog vier, vijf mensen, acht mensen van buiten de leiders om. En als jonge leider had ik steeds het gedachte van. Groei, groei, we moeten groeien, we moeten groeien, we moeten groeien. Ik dacht van: hoe kunnen we groeien, hoe kunnen we groeien, we moeten groeien, we moeten groeien als kerk, we moeten groeien als kerk. Dat is nog steeds een gedachte dat ik heb. Maar een, een keer was ik, het was zo'n dienst geweest. Het was zo'n dienst dat er heel veel lege stoelen waren. Het was niet zo'n dienst als vandaag, het was een ander soort dienst. Heel veel lege stoelen. En ik was terug aan het rijden met mijn vrouw naast mij, Quinsley achter, de drummer, deze geweldige drummer. En uh, Fabio ook achter. En we waren terug aan het rijden naar, naar Den Haag. En ik zat met God te praten. Ik weet niet of jullie dat ooit hebben. Iedereen zat te praten en ik zat gewoon te rijden. Maar in mijn hoofd zat ik met God te praten. En ik dacht van God, waarom? Of wat moeten we doen, heer? We moeten, ik wil groeien, ik wil groeien, groeien. We moeten groeien, we moeten groeien. En dit is een van de weinige keren dat ik Gods stem echt diep heb gehoord in mij... Heel vaak wanneer mensen zeggen, ik heb God's stem gehoord... dan zijn ze 50% zeker dat ze God's stem hebben gehoord. Maar dit is echt een keer dat ik echt zeker was dat ik God's stem heb gehoord. En ik was aan het rijden en God zei tegen mij... Denk niet aan groei, denk aan gezondheid. Opeens kreeg ik... Die gedachte kwam in mijn hart en God zei tegen mij... Denk niet aan groei, denk aan gezondheid. En vervolgens kreeg ik de gedachte... Gezonde dingen groeien. Denk niet aan groei. Denk aan gezondheid. En dan de volgende gedachte was. Gezonde dingen groeien. Opeens kreeg ik dat in mij. God sprak het tot mij. En ik was helemaal happy. Ja, hij heeft tot mij gesproken. God heeft tot mij gesproken. En daarna heb ik het ook aan mijn vrouw verteld. Gezonde dingen groeien. En ik heb sinds die dag... Het was ongeveer een jaar geleden. Sinds die dag ben ik steeds meer en meer erover gaan nadenken. Gezonde dingen groeien. Dat is waar. Gezonde dingen groeien. Gezonde kinderen groeien. Gezonde planten groeien. Gezonde mensen groeien. Gezonde organisaties groeien. Alles wat gezond is, groeit ook. En als er iets is dat niet aan het groeien is. Dan is de vraag ook. Is het wel gezond? Het is niet gezond wanneer een kind al 12 is en die zegt alleen papa, mama. Dat is niet gezond. Het is niet gezond als, als een kind al 20, als iemand al 20 is geworden, die kan heel veel woorden zeggen, maar die weet niet dat 2 plus 2 is 4. Want een kind behoort te groeien in zijn kennis of haar kennis. Een persoon behoort te groeien in kennis, behoort te groeien in lichaam. Als een kind niet aan het groeien is, wat doe je dan? Dan ga je naar de dokter kijken wat er aan de hand is. Want gezonde dingen moeten groeien. En als het niet groeit, dan is er iets aan de hand. Dan is er iets aan de hand. En Paulus schrijft hier naar een kerk in Corinthiërs. En, en ik weet niet of jullie alle, allebei de brieven van Corinthiërs kennen... Deze kerk is een hele interessante kerk. Ze zijn een hele um, charismatische kerk. Ze praten in tongen en er is gaven van de geest. Er is gaven van genezen en gaven van dit en woord en kennis. Ze weten een heleboel. Ze zijn heel welsprekend, ze kunnen zichzelf heel goed uiten en allerlei dingen. Ze zijn een groeiende kerk op heel veel aspecten. Maar er waren een, een paar plekken waar ze niet echt op groeiden. Ze hadden een heleboel kennis en een heleboel wijsheid... want ze zijn in een, in een omgeving waar de filosofie heel hoog was... waar mensen heel erg de neiging had om te, om te bestuderen... om meer en meer kennis uh, in te nemen. En ze hadden dit allemaal, ze waren heel goed daarin... maar er waren enkele dingen dat niet zo goed was. Ze waren heel charismatisch, ze hadden heel veel kennis... maar ze, ze hadden in de kerk... Hadden ze iemand dat constant in zonde was en dat de hele kerk aan het verpesten was. Maar ze waren heel, heel wijs. Ze wisten heel veel, ze waren heel charismatisch. Maar ze lieten dat toe in de kerk. Ze waren heel wijs, ze waren heel charismatisch. Maar ze gingen ruzien om kleine dingen. Zoals eentje zei van, weet je, ik ben van Apollo. Apollo was dan iemand anders, een andere dienaar. Eentje zei, ik ben van Apollo. En dan ging de anderen zeggen, nee, nee, maar ik ben van Paulus. En dan gingen anderen zeggen, nee, nee, ik ben van Jezus. Kindergedrag, kinderachtig gedrag. Ze waren gegroeid op heel veel aspecten, maar op, het, op, op die aspecten waren ze niet gegroeid. Ze waren heel charismatisch, en Paulus schrijft ook in Corintius 12, 13, 14, belangrijke hoofdstukken over, over de gaven en de gaven van de geest enzovoort. En ze waren heel charismatisch. En ze konden praten in tongen en allerlei dingen. Maar Paulus zegt, luister, jullie hebben dit allemaal. Maar zonder orde en zonder liefde is het niks waard. Zonder orde, iedereen gaat in tongen praten. En dan komt er iemand van buiten en die begrijpt er niks van. Wat, wat is de meerwaarde? Jullie, jullie profiteren veel en doen heel veel. En hebben heel veel gaven, Maar als er geen liefde is dan heb je de kern van het probleem niet begrepen. Dan heb je de kern van het evangelie niet begrepen. Ze waren aan het groeien, dat niet. Maar er waren sommige plekken in hun leven dat niet aan het groeien waren. Ze waren gedeeltelijk aan het groeien. Zeg samen met mij gedeeltelijk. Gedeeltelijke groei. Ze waren ergens wel aan het groeien, maar ergens anders waren ze niet aan het groeien. En dit was, zorgde voor een disproportionele verhouding. Van ze, ze, ze waren goed in hun charisma, maar slecht in hun liefde. Ze waren goed in hun kennis, maar slecht in het begrip van waar het om draait. Het draait om Jezus. Het gaat niet om Paulus. Het gaat niet om Apollo. Het draait om Jezus. Dus ze groeiden wel, maar aan de andere kant groeiden ze ook weer niet. Er waren plekken waar zij niet in groeiden. Afgeleid. Serie afgeleid. Dus ze groeiden ergens wel, ergens anders groei, groeiden ze niet. En dit zorgde ervoor dat Paulus een brief moest schrijven en hun moest waarschuwen voor een heleboel dingen. Want ze waren wel aan het groeien. Hij was wel blij met hun, maar er waren sommige plekken waar hij niet blij mee was. En ik weet niet of je dat ooit hebt ervaren in je leven, dat je ergens aan het groeien bent, maar ergens anders lijkt het alsof je vastzit. Het gaat goed met je familie, maar het gaat slecht met je financiën. En je krijgt maar schulden en schulden en de allernieuwste kleding koop je. Ook al heb je niet veel geld, maar je moet weer kopen en je moet weer gaan shoppen. En je moet weer schoenen en je kast zit vol. Je gebruikt maar 20%. Maar je blijft kopen en kopen en kopen en kopen. <laughs> Ik zie dat een paar mensen dit herkennen. Je kast is vol, gewoon vol. Je hebt genoeg. Maar je blijft maar kopen en kopen. en je hebt meer schulden en meer. Het gaat goed met de familie hoor, iedereen is blij met hun cadeautjes. Maar het gaat slecht met de financiën. Het gaat goed bij de kerk. Weet je, je gaat, je gaat goed, je gaat naar de, de kerk en al die dingen. Maar het gaat slecht met de Bijbel lezen. Je gaat wel naar de kerk, maar wanneer je thuis bent, dan is de Bijbel een soort van vreemde. Het gaat goed hier ergens en aan de andere kant bid je niet. Het zijn disproportionele verhoudingen dat we meemaken... wanneer we uit balans raken en we groeien ergens wel... maar we groeien ergens anders niet en ergens is het gezond... ergens anders is het gezond, wat, wat, hoe gaan we hiermee om? Het is een gedeeltelijke groei. Het is een gedeeltelijke groei. Je groeit aan de ene kant en aan de andere kant groei je niet... En dit zorgt voor frustratie, want het is een stagnatie. Je gaat maar niet verder. Je, je zit vast en het, en het lukt maar niet. Het lukt maar niet. Je, je, het gaat als vol. Het gaat ons vol. Je, je komt naar de kerk. Je heft je handen omhoog, helemaal zo, zodat iedereen het kan zien. En je bent heel mooi, keihard aan het zingen, zodat iedereen het kan horen. En je bent geweldig, het was geweldig. En je luistert mee naar de preek. En je schrijft alle notities op in je, in je, in je livegroep boekjes... En je schrijft alles op en je onthoudt alles. En je familie is met je en je bent helemaal blij. Gaat goed. Je bent aan het groeien daarin. Maar dan neem je de auto van de parkeerplaats. Of je loopt of je neemt de auto van de parkeerplaats. En je gaat rijden. Helemaal happy met... I won't wait, Jesus. You're the only one. En je rijdt en iemand gaat zo voor jou. En je moet remmen en dan... Jij piepende piepere piepere piepere piepere piepere piepura. En aan de ene kant is er groei, aan de andere kant is er geen groei, is er een stagnatie. En nu is er frustratie, want ik ben niet in balans. Ik ben niet in balans en, en, en, en het frustreert, want je merkt dat je ergens ongezond bent. Weet je, het gaat goed, maar ik ben ergens, voel ik van, hé, hey, het gaat ongezond. Ik ben, niet zo, ik ben niet zo gezond zoals ik dacht dat ik was... Want opeens komt er iets en dan ben je in de piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. piep, piep. Sommige mensen gaan verder, maar we gaan hier stoppen bij deze piep. Groei en stagnatie op hetzelfde moment. En dan is de vraag ook, hoe gezond ben ik? Hoe gezond ben ik? Dat is mijn vraag ook voor jou vandaag. Hoe gezond ben jij? Want de neiging is er wanneer... Wanneer er dan zo'n zo probleem is, wanneer er dan zo'n wond is. Je hebt een wond en je gooit er make-up op om het te bedekken. En het enige resultaat is een infectie, want die make-up helpt niet. Want je bent niet de kern van het probleem aan het aanpakken. Volgen jullie mij of zijn jullie nog aan het slapen vandaag? Ik heb jullie nodig, ik heb jullie nodig vandaag. Je, je bent, en de neiging is om het te bedekken, want als je het bedekt, dan weet niemand hoe het echt met je gaat. Maar jij weet het van jezelf, het is, ik ben, ik ben ongezond. Je, je gaat het negeren, maar je weet dat er iets aan hoort te doen. Daarom is de wereld zo afgeleid. We hebben het over afleiding. daarom is de wereld zo afgeleid. De wereld is constant bezig met allerlei andere zaken, harde muziek en harde films en hardere Facebook, volume omhoog, want ik wil niet stilstaan om te kijken hoe het met mij gaat. Ik heb liever dat ik allerlei inputs krijg en helemaal afgeleid word door andere dingen, dan dat ik ga stilzitten om te kijken hoe gaat het nou wel? Hoe gaat het nou echt met mij? Ben ik wel gezond? Vraag, vraag samen met mij: ben ik wel gezond? Ben ik wel gezond? Oké, okay, maar wat heeft dit allemaal met geld te maken? Want ik zei, we gaan het over geld hebben. Oké, okay. Paulus schrijft aan Corinthians, dus hij schrijft een brief. Aan het einde van de brief in 1 Corinthians 16 zegt hij van... ...we gaan geld verzamelen voor de kerk in Jeruzalem. Waarom zegt hij dit? Want de kerk in Jeruzalem heeft nu te maken met hongersnood en armoede. Ze maken een heleboel dingen mee, een heleboel tegenslagen heleboel armoede. En ze hebben het heel zwaar. Dus de apostelen komen bij elkaar. En ze zeggen van oké, okay, we gaan geld verzamelen. In allerlei andere kerken. Zodat we dat geld kunnen brengen naar de kerk in Jeruzalem. En Paulus zegt dit ook aan allerlei andere kerken. Aan allerlei heidense kerken. Niet Joodse. allerlei heidense kerken. En hij zegt het ook aan de kerk in Korintjes. Hij zegt van, ja, luister, we gaan geld verzamelen. En... Paulus komt nu in de tweede brief en er is een probleem. Er is een probleem, want Paulus heeft staan opscheppen over de mensen in Korintjes... want ze hebben een heleboel geld. De Korintjes was een welvarende stad en ze, ze, het waren mensen met heel veel geld. Maar wat er nu aan de hand was, was dat deze mensen hadden gezegd dat ze zouden gaan geven... maar als we in hoofdstuk 9 lezen, en dat gaan we nu niet doen, maar je kunt het daarna lezen... merk je dat Paulus zegt, van, oké, okay, jullie hebben wel gezegd dat jullie gaan geven, maar ik merk niet dat er iets is dat er aankomt, En hij zegt van, ik stuur titus en ik stuur die persoon en dit en dat... Zodat, wij niet, zodat jullie niet beschaamd zullen raken, want hij heeft dan opscheppen. Hij zegt, ja, deze mensen gaan geven en deze mensen zijn echt, echt, echt rijke mensen... en ze gaan geld geven en het gaat helpen, het gaat de kerk in Jeruzalem helpen... en ze zullen uit hun armoede opstaan, enzovoorts, enzovoorts. Maar het blijkt dat ze dit niet hebben gedaan, of niet zo open waren zoals ze eerst hadden opgeschept. Ze hadden opgeschept van, we gaan veel geven, we gaan dit en dat doen. Maar het blijkt dat het niet zo is. Dus Paulus schrijft nu een brief... en in hoofdstuk 8 en 9 gaat hij het hebben over dat, dat verzameling van die geld. En hij zegt van... In plaats... Want Paulus zit nu in een moeilijke situatie. Hè? Het, is, het zijn twee moeilijke situaties. Althans, je moet het hebben over geld. Dat is moeilijk. Dat is voor mij ook moeilijk. Je moet het hebben over geld. Dat is een moeilijke situatie... Ten tweede, je wilt niemand forceren. Je wilt niemand dwingen om iets te doen dat ze niet willen doen. Dus Paulus zit in een moeilijke situatie en de mensen willen niet geven. Dus wat doet hij? Hij vertelt een verhaal. Hij vertelt een verhaal over de kerk in Macedonië. Ja, dat is de kerk Filippi, Thessalonica enzovoort. Hij vertelt een verhaal. Hij zei uh, vers 2, vers 2 en 3. Hij vertelt over een kerk in Macedonië dat heel dat in armoede aan het leven is. En hij zegt naam, namelijk dat... te midden van veel beproeving... door uh, verdrukking... de overvloed van hun blijdschap... en hun buitengewoon gewoon diepe armoede... in overvloedige mate geleid hebben... tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Want, zo getuig ik... zij gaven naar vermogen... ja, boven vermogen... en uit eigen beweging. Dus je zou denken, mensen die arm zijn, mensen die arm zijn, zou je denken van, oké, okay, die zijn niet gezond, op hun financiële aspect zijn ze niet gezond. Je zou denken, hoe armer je bent, hoe meer je vastklampt aan wat je hebt. Je zou denken, dat is, je zou denken hoe meer je hebt, hoe meer je zou loslaten, hoe, hoe minder je hebt, hoe meer je zou vastklampen aan hetgeen je hebt. Maar Paulus zegt van nee, deze kerk in Macedonië, te midden van verdrukking, te midden van, van, van, van armoede, waren ze blij. Heel belangrijk, je blijdschap moet niet zitten in geld, je blijdschap moet zitten in Christus. Want als je als je, je blijdschap laat op hetgeen wat vandaag kun je het hebben, morgen heb je het niet dan zul je vandaag gelukkig zijn, morgen ben je boos... vandaag ben je blij, morgen ben je depressief... vandaag wil je leven, morgen wil je zelfmoord plegen. Dus je moet niet je blijdschap zetten in, in materialen, in, in, in, in geld. Hij zegt van, deze mensen waren zo verdrukt en zo erg in armoede... maar te midden van al dat waren ze overvloedig in hun vrijgevigheid... Je zou denken, ik ga vastklampen aan wat ik nog over heb. Maar deze mensen waren zo erg geraakt... door wat er aan de hand was. Ze waren zo erg getransformeerd... door wat God heeft gedaan in hun leven... dat ze hadden besloten om open te zijn met hun financiën. Waarom? Want het vloeide niet uit geld. Hun geven vloeiden niet uit wat, hun, wat ze hadden. Hun geven vloeide uit de liefde van God. Begrijpen we dit? Ik geef niet per se omdat ik heb... maar ze gaven omdat er een liefde van hun was voor God. En voor de kerk om hen heen. En voor zij die aan het strijden waren. Ik weet nog toen ik met Rie aan het daten was... We hadden het trouwens gisteren over. En toen ik met haar het detail was had ik niet veel geld. ik had zeker niet veel geld. gewoon, ik had bijna geen geld. maar omdat ik zoveel van haar hield en nog steeds hou, dan probeer ik van alles te doen en dan ga ik niet, ik ga niet pichiri zijn zoals ze zeggen in Papiaments. oh jullie weten wat wat pichiri is? ik, ik zou niet gierig zijn, ik zou niet pichiri zijn en vasthouden van, nee, maar ik hou van haar, dus voor mij zou het, het daten, het gaan naar een restaurant, het cadeau kopen voor haar... het vloeide niet per se omdat ik geld had, maar het vloeide uit het feit dat ik van haar hield. De anker of de bron van mijn vrijgevigheid kwam niet uit het overvloed van rijkdom... maar uit het overvloed van liefde. Daaruit moet jouw vrijgevigheid ook vloeien, horen... Onze vrijgevigheid te vloeien. Onze vrijgevigheid vloeit niet uit overvloed van geld, maar uit overvloed van liefde. Liefde. Liefde zegt, ik geef. Lust zegt, ik neem. Hm. <lacht> liefde zegt, ik ga geven. Lust zegt, ik ga nemen. En de wereld waarin we leven is een... Lustige wereld. Het is een lustige, lustige wereld. De wereld waarin we leven is een wereld dat zegt, ik wil nemen. Het maakt niet uit op wie ik ga trappen, welke voeten of welke hoofden ik ga trappen. Ik wil nemen, hoeveel ik wil nemen. En de liefde voor geld is het begin van alle kwaadheid. En, en Paulus gaat verder en hij zegt tegen hun, luister, deze mensen hebben een heleboel gegeven. Niet omdat ze veel hadden. Ze gaven niet uit geld, ze gaven uit liefde. En hij gaat verder in, in vers 7. In vers 7 zegt hij dan tegen hen. Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof en in woord en in kennis en met alle inzet en in uw liefde tot ons. Wees zo ook in deze genade gaven overvloedig. Fabio, kun je even komen hier? Kun je hier staan? Hij zegt, zoals je overvloedig bent in een heleboel dingen. Wees dan ook overvloedig in de genade gaven. Dus het was alsof hij een check-up deed bij de, bij de Korintiërs. Ik weet niet of jullie ooit naar de dokter zijn gegaan en een check-up gedaan. Ik weet niet of jullie dat ooit hebben gedaan. Je hoort het vaker te doen. Hm? Ja, ik ik de... <laughs> Kun je je handen zo zetten? Yes. Dus het is alsof... Um, Paulus kijkt naar de kerk in Corinthië en hij kijkt naar hen en het is alsof hij als een dokter naar hen gaat. En hij zegt tegen hen, luister, jullie, jullie zijn in veel overvloedig. Je bent overvloedig in geloof, check. Ja, dus het geloof is goed, ja, hij checkt het. Hij zegt van, oké, okay, zoals ik het zie, jullie geloof, even kijken, ja, je geloof ziet er goed uit. Jullie zijn overvloedig in het. Je bent aan het groeien in het geloof. Check. Hij checkt het. Daarna zegt hij, en in woord. Dus hij zegt even kijken. Doe je mond open. A. Ah. Oké. Okay. Doe maar dicht. Hmm. Hij zegt: Jullie zijn overvloedig in. in jullie woord. Hij zegt: Oké, okay, dat, is, dat is goed. Jullie zijn goed in jullie woord. Check. Daarna gaat hij verder. En in kennis. Even kijken naar je hoofd. Hij zei van, oké, okay, als ik goed kijk, <lacht> dat is echt een medische, als je dokter dat doet moet je gelijk weglopen. <lacht> hij zei, oké, okay, jullie zijn overvloedig in geloof, overvloedig in woord, doe je mond open, oké, okay, doe maar dicht, even kijken. <lacht> jullie zijn overvloedig in kennis, zegt hij, en, en met alle inzet, even kijken naar deze handen. Oké, okay, dus jullie zijn veel aan het doen. Oké, okay, en in en, en, en, en inzet. Daarna zegt hij: Oké, okay, laat me even luisteren. Oké, okay, je hart is ook goed. Jullie zijn overvloedig in liefde. En dan, en dan zegt hij: van... Oké, okay, laat me hier kijken. Au. Wacht even, wat doen? Uh, au. Nee, maar je bent overvloedig in geloof. Overvloedig in, in, in kennis, in woord, in inzet, in liefde. En even kijken hier. Au! Au! En hij zegt: Van bij, bij de portemonnee zit het niet zo goed. <lacht> Dat is het vaak als je het hebt over geld in de kerk, dan is het. Au! <lacht> het, het is een delicatesse. Hij zegt: "Luister, ik heb een check-up gedaan van jullie. Jullie zijn geweldig in heel veel dingen. Een heleboel dingen zijn jullie geweldig. Maar als ik kijk naar jullie overvloed van genadegaven, van geven, dan merk ik dat er iets aan de hand is daar. Je bent daar niet aan het groeien. Je bent uit balans en dan ga je mank lopen. En dan ben je uit balans, want je ben... blijft maar staan. Je mag blijven staan. En en je bent dan uit balans. Want hij zegt, jullie zijn in alles overvloedig. Maar er is één ding waar je niet in overvloedig bent. En dat is de genade gave. En als er iets is waar wij vaak in vastzitten. Ik weet niet hoe jij vandaag bent. Dit is een introspectie. Hè? Dit is voor jou en voor mij. Dat je naar jezelf kijkt. Hoe is je geloof? Hoe is jouw hart? Hoe is jouw kennis? Hoe is jouw woord? En hoe is jouw geven? Dat is eigenlijk wat hij, wat hij zegt. En hij, en hij onderbouwt het met wat Jezus heeft gedaan. Hij zegt, Jezus had alles, maar hij gaf alles, opdat jij die niks hebt, alles zou hebben. Jezus was zo erg, zijn, was, had zoveel liefde. Maar wat is de bron? De bron is liefde. De bron is niet geld, de bron is liefde. Hij zegt, Jezus had zoveel liefde dat hij alles gaf, Omdat jij dat niks had en niks verdiende, wij verdienden niks. En hij zegt het in een economische term, hij zegt, Jezus had alles, gaf alles, hij werd arm, zodat jij die arm was, rijk kon worden in hem. En hij probeert de mensen, hij probeert de Corinthiërs een, een soort van check-up te laten zien van, hé, hey, zijn jullie wel. Zijn jullie wel gezond op dat aspect? Zijn jullie wel gezond? En deze week zat ik te bestuderen deze tekst. Het was een moeilijke week voor mij. En ik zat te bestuderen deze tekst, van oké, okay, hoe ga ik dit presenteren? En ik zat te kijken van, er zijn vijf fases, vijf fases dat we kunnen identificeren... om te kijken van, en ik wil graag dat je vandaag nacheckt bij jezelf... om te kijken waar je bent. Er zijn vijf plekken waar we kunnen zijn. En misschien ben je in de eerste of misschien ben je in de laatste... Maar er zijn vijf plekken waar we kunnen zijn wanneer het gaat om interactieve... Dus de eerste, de eerste fase dat we vaak kunnen hebben is de fase, eerste fase, één. Ik wil niet geven. Dat is de fase van ik wil niet geven. Dit is een zeer ongezonde fase. Dit is de Dat is de oude fase. Het is zeer ongezond, het is niet goed voor je. Als je de gedachte hebt, ik wil niet geven. Dat is de wereld. De wereld wil niet geven, de wereld wil nemen. Je, je wil niet, dit, deze is zo, zo ongezond, waarom? Want je herkent niet wie je bron is. Je bron is niet je geweldige vingers dat je typt daar op kantoor. Je bron is niet je baas, je bron is God. Hij laat je met je vingers dat je kan typen. Je kan typen omdat hij het heeft toegelaten. Je kan iets zeggen op werk of je kan van 8 tot 5 zitten omdat hij het toelaat. En het hangt af hoe je nou ziet. Als jij, als jij iemand bent dat zegt van nee, God is niet mijn bron. Dan ga je vastklampen aan wat je hebt en dan zeg je ik wil niet geven. Als je, als je hier bent in deze fase, dan ben je geen rentmeester. Wat is een rentmeester? Een rentmeester is iemand dat de zorg heeft over iemand anders bezit bijvoorbeeld vader geeft mij zijn telefoon en ik ga voor zijn telefoon zorgen dat hij terug is van vakantie of je, je zei iets over je vriend toch je vriend is weggegaan zijn vriend is weggegaan zei hij vrijdag tegen mij en je moet over zijn huis zorgen hij is nu rentmeester over zijn vriend's huis en als je in deze deze, deze fase zit van ik wil niet geven dan heb je nog steeds niet erkend dat wat je hebt niet van jou is het is dat God het jou heeft gegeven. En jij mag het houden. En hoe ga je ermee om? Dus dat is de eerste fase. De eerste fase van vrijgevigheid. Of de eerste fase waar we in kunnen zitten, laten we zo zeggen, is de fase van ik wil niet geven. De tweede fase is, ik kan niet geven. De tweede fase is de fase waarin je zegt van, ik heb niet, ik kan niet geven. Dat kan niet uh, ik, ik, ik heb gewoon niet om te geven. Is een, velen van ons hebben deze smoes. Ja, ik heb het ook over mezelf. Hè. Ik probeer opnieuw onze tenen te troppen vandaag. Ik heb heel veel gebeden deze week om te praten over geld. Dit is een moeilijke kwestie. Maar dit is een plek waar we heel veel in zijn. Ik, ik kan niet geven. Maar dat is niet waar. We leven niet in een, in, in, in een, in een wereld vaak. We leven niet in Nederland. Het is niet een plek waar we niet kunnen geven. Maar, maar heel veel van ons hebben de neiging om hierop te vallen. Waarom? Want dan voel ik me goed. Oh, ik geef niet, want ik kan niet geven. Ik voel me goed. Er is niks aan de hand. Ik kan niet. En dan gooi je, dus de, dan gooi je het probleem ergens anders. Oh, God geeft mij niet genoeg. Of ik krijg niet genoeg uh, van uitkering. Ik krijg niet genoeg van, van werk. Ik krijg niet genoeg, er is niet genoeg voor het huis. Erin. En je gooit de dingen overal. Zodat jij kunt zeggen en blij kunt zijn met de, met de stelling. Ik kan niet geven. En het is heel belangrijk... wanneer je deze gedachte hebt... misschien ben je hier vandaag... en je denkt van, ik kan niet geven. Het is heel belangrijk. God heeft nooit, nooit in de Bijbel... heeft hij nooit gevraagd... geef van wat je niet hebt. Dat zou dom zijn. Maar dat heeft hij nooit gedaan. Geef van wat je niet hebt. Nee. Altijd wanneer God iets vraagt... is het altijd van wat jij hebt. Van wat jij kunt. En misschien ben je hier en denk je van ik kan, ik kan het niet veroorloven om te geven, maar ik zou je graag willen zeggen van je kan het niet veroorloven om niet te geven. Het is iets dat God van ons verwacht. En dan is de volgende, oké, okay, dit hebben we, de niet zijn we weg. En nu ben ik aan het geven. En dan heb ik de gedachte, ik moet geven, ik moet geven. En dan denk je van, yes, dat is goed, geweldig, ik moet geven. Ik ben nu aan de goede kant. Maar is het wel zo? Wanneer je de gedachte hebt, ik moet geven. Dat is nog steeds niet goed. Want dan begint het een wet te worden. Dat, dat is iets dat God niet wil. Het is, het is dan... Ik hoop dat je niet zo vandaag voelt van, je moet geven. Als je ergens komt en je bent in een kerk, zoals ik vaak gezegd... je bent ergens of je gaat ergens... en je hebt het gevoel van, ik moet geven. Eh, ik voel de druk, ik moet geven. Dan is mijn tip voor jou, je kan zeggen... Pastor Gisley heeft het gezegd... je moet niet geven. Als je een druk voelt van, ik moet geld loslaten... en er zijn heel veel kerken zo. En het is, daarom is het moeilijk om te praten over geld binnen de kerk. Daarom is het zo stil vandaag. <lacht> het is moeilijk, want heel veel mensen zijn verkeerd omgegaan... Met de middelen van kerk. Heel veel mensen hebben een slechte naam gecreëerd. En dat is zo. Maar wij zijn niet zo. En wij zullen nooit zo zijn. Maar sommige kerken zetten een druk van ik moet geven. Of sommige mensen denken van ik moet geven. Maar dat is niet zo. Dat is niet wat God van ons verwacht. Dit is niet Gods formule voor ons leven. En dan is er nog een volgende fase. Ik hoor te geven. Dus ongeveer bij hetzelfde denk je van, is het wel hetzelfde? Het is niet hetzelfde, want bij moet denk je van, het is een vet. Ik moet geven, bij ik hoor te geven, dan is het een, ver, een verplichting dat je voelt, een verantwoordelijkheid dat je voelt van, oh, ik hoor te geven, ik hoor te geven. En het lijkt goed, het lijkt een goede gedachte, maar het is niet de gedachte dat God wil voor ons, van, ik hoor te geven. Waarom? Want het is een koude gedachte. Het vloeit dan niet voort uit liefde. Het is heel koud. Oh, waarom heb je gegeven? Ja, ik hoor te geven. Waarom heb je zoveel gegeven? Of waarom heb je dat gedaan? Ja, het hoort gewoon. Het hoort gewoon. En je neemt zo'n afstand van iets dat heel moois hoort te zijn in ons leven. Waarom geef je? Ja, het hoort gewoon. Daarom, daarom geef ik. Het hoort, het hoort, het hoort, het hoort. En je neemt een afstand van iets dat mooier hoort te zijn... Voor ons. Je staat niet stil voor wat het betekent. Je geeft gewoon geld en je geeft dingen omdat het hoort. Het hoort, het hoort. Maar je staat niet stil bij wat het betekent en hoe mooi het kan zijn. En dan is er een laatste fase. Dat is de fase waar we in horen te zijn. Dat is de fase van ik wil geven. Ik wil geven. Ik wil geven. En dat is de fase waarbij een dokter kan kijken... en die dokter kan zeggen... ze zijn gezond... Of die persoon is gezond. Want die persoon, de, de vrijgevigheid of het geven vloeit niet voort uit een verplichting of allerlei andere dingen. Nee, het vloeit voort uit die persoon zijn wil. Ik wil geven. En dit is wat de Macedoniërs hebben gedaan. De Macedoniërs hebben gegeven. Ze drongen bij Paulus aan. Paulus, ik wil geven. Ik wil geven. Zo waren ze. het. Ik wil het. Ik wil het. Ik wil geven. Wat betekent dit? Dit betekent... Daarom ben je nog steeds hier. Je dacht van, waarom zou je Dit betekent dat ik een, een verandering heb meegemaakt in het Evangelie. Niet alleen in het geloof, niet alleen in mijn bekennis en mijn spraak en mijn hart en mijn handen en mijn inzet. Maar het betekent dat de Evangelie een volledige effect heeft gehad op mijn hele zijn, mijn hele wezen. Er is geen enkele plek waar, ik, waar, waar, waar ze mij kunnen aanraken waar ik zeg van, ah dat doet pijn. Wanneer we zeggen, laten we gaan naar het tiende en offers. Oeh, we gaan ervoor. Waarom? Want het, heeft een, het evangelie heeft een effect gehad op je hele zijn. En als iets pijn doet, dan betekent dat er iets aan de hand is. Wat is er aan de hand? Hoe gezond ben je? En nu mag je plaatsnemen, je dankjewel. Hoe gezond ben je? Is het zo dat het evangelie effect heeft gehad... Op je hele zijn, op je hele manier van zijn. En wat Paulus heeft gedaan, dat wil ik vandaag ook doen. Paulus heeft simpelweg een verhaal gepresenteerd over de Macedoniërs. En dat is hetzelfde wat ik vandaag wil doen. Ik wil een verhaal presenteren. En het verhaal is, uh, onze missie als kerk is nieuw leven verkondigen... Dat is onze missie. Altijd geweest. Het is nooit veranderd. Het zal nooit veranderen. We willen nieuw leven verkondigen. Zodat mensen een ervaring hebben met Christus. Daarvoor hebben we flyers nodig. Daarvoor hebben we geleidingen nodig. Instrumenten nodig. We willen video's maken. We willen meer, meer mensen bereiken met muziek. We willen, meer, we willen meer mensen bereiken met een heleboel dingen. We willen meer mensen en meer en meer mensen bereiken met het evangelie. En dat is alleen nodig en dat is alleen mogelijk met geld. En mijn droom, mijn droom voor onze kerk is dat God hetzelfde kan zeggen over ons als Paulus heeft gezegd over de Macedoniërs. Dat te midden van zoveel verdrukking, dat te midden van zoveel armoede... We zijn niet arm. Mensen in Afrika zijn Jij bent niet arm. Dat te midden van zoveel armoede, te midden van zoveel verdrukking is een overvloed van rijkdom en vergevigheid gaan vloeien en als je zegt van weet je ik heb niet, God begrijpt het als je niet hebt, God verwacht niks van wat je niet hebt en ik wil jullie vragen om op te staan en we gaan afsluiten en we gaan lezen in 2 Korintjes 9 volgende hoofdstuk 2 Korintjes 9, 6 en 7 Daarna zegt hij tegen hun, En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk. zegenrijk, zegenrijk hoe zeg je dat? Uit? Hoe spreek je dat? Zegenrijk, hè? Zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft: niet met tegenzin of uit dwang. Want God heeft een blijmoedige gever lief. En ik heb heel deze week zitten bidden voor deze boodschap. Want dat is een moeilijke boodschap, want ik wil zo integer mogelijk zijn. Weet je, mensen hebben de raarste gedachten over pastoren en allerlei dingen. En ik wil dus zo integer mogelijk zijn. En ik heb heel deze week aan um, zitten bidden dat God zou spreken tot ons. En mijn bedoeling is niet om mensen slecht te laten voelen of mensen te manipuleren. Of jou een druk te geven van je moed te geven. Nee, dat is nooit onze bedoeling als kerk. De bedoeling is dat het evangelie zo'n effect heeft op jou, op jouw leven, dat je gewoon kan doen van, ik wil geven, ik wil geven. De situatie voor ons als kerk is op dit moment niet goed. Op dit moment zijn we aan het groeien, zoals hij zegt aan de mensen in de groeien in dit, groeien in dat. We zijn aan het groeien in de live we zijn aan het groeien in mensen en aantallen, maar onze financiën gaan achteruit. En we willen flyers uitdelen, maar soms... En we zijn constant afhankelijk van andere kerken. We zijn constant afhankelijk van Den Haag. Constant afhankelijk van spijkenissen. Constant afhankelijk van andere kerken. Want het lukt maar niet. En we zijn wel aan het groeien in heel veel dingen. Maar we groeien niet hierin. En dat is niet gezond voor ons. Voor mij. Het is ook voor mij. Het is niet, het is voor, het is niet gezond voor ons. Mijn, mijn, mijn enige verlangen vandaag is van... Kijk naar jezelf. Kijk hoe gezond je bent. Kijk of je wel gezond bezig bent. Ik wil dat een ieder een check-up doet vandaag: van hoe gezond ben ik? En misschien heb je gezien: van misschien ben ik niet zo gezond. Misschien uh, ben ik niet aan het geven. En dan moet je gaan kijken met je man, met je vrouw, met jezelf: oké, okay, wat, wat, wat is mijn volgende stap? Misschien is je volgende stap één offer geven. Misschien is je volgende stap een, een, een toewijding om elke week iets te geven of elke einde van de maand iets te geven. Misschien wil je beginnen tiende te geven. Tiende is, is simpelweg iets wat ze hadden in het oude testament. Dat betekent 10% van je inkomsten geef je terug aan de Heer. Dat kan, je kan dat beslissen, je kan meer, je kan meer. Het is allemaal over aan jou om te kijken van wat, wat wil ik doen met mijn geven. Want je kan niet zeggen dat je gezond bent overal, maar je bent daar niet gezond. Als deze preek pijn deed, dan is er iets aan de hand. Als, de, als je denkt van, deze voorganger heeft te veel gepraat over geld, dan is er iets aan de hand. Dus simpelweg, ik wil simpelweg oh. dat iedereen gaat kijken naar zichzelf van... hoe gezond ben ik op dat aspect. Dat was het. Ja. Het is voorbij, het is voorbij, het is voorbij. Ik ga niet meer praten over geld, maar dat is, het, is voor jezelf. het is voor jezelf. Ik wil geen dwang zetten. De bedoeling is niet om je emoties te, te bewegen. Als je dwang voelt, niet geven. Als je voelt van ah, nu moet ik nee niet geven. Als je niet blij bent wanneer je geeft, niet geven. Dat hoor je niet vaak in de kerk, maar als je dwang voelt, niet geven. Als je niet blij bent, niet geven, laat het vloeien uit een vrijgevig hart. Kijk naar jezelf van hoe gezond ben ik. Heeft het evangelie effect gehad op mijn hele zijn? We willen mensen helpen in Brazilië. We willen mensen helpen met een kinder. Uh, wat is het? actie. Waarom? Want we moeten, wij moeten het licht zijn in een wereld dat we nemen. In een wereld waarin in Afrika mensen honger hebben, maar we verbranden eten en we doen eten om de prijs hoog te houden. En wij moeten dan het licht zijn in deze wereld. Dus we willen een vrijgevige kerk zijn. Dat is ook een van onze kernwaarden. Maar dat is alleen mogelijk als wij allen samenwerken.